Dooral uur. Door Megens met het NOS-journaal. In de Pathé-bioscoop in het centrum van de stad Groningen... zijn twee doden gevonden. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. Maar de politie gaat uit van een misdrijf. De politie wil niet zeggen of de slachtoffers man of vrouw zijn... of hoe ze om het leven zijn gebracht. Het gaat om een van de grootste bioscopen in Nederland. Het complex telt vier verdiepingen en negen zalen. De omgeving van de bioscoop is afgezet. De politie in Groningen doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. De Russische spionne Maria Boutina is terug in Rusland... nadat ze gisteren vervroegd was vrijgelaten uit een Amerikaanse gevangenis. Ze werd op de internationale luchthaven van Moskou opgewacht... door haar vader en Russische journalisten. Boutina heeft in de VS gestudeerd. Ze werd in april tot een gevangenisstraf van anderhalf jaar veroordeeld... omdat ze had geprobeerd te infiltreren in de National Rifle Association... en standpunten van conservatieve activisten en politici te beïnvloeden. Ze zat toen al negen maanden in voorarrest.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 Betogers eisen dat de regering meer doet aan de ongelijkheid in het land... en de hoge kosten van het levensonderhoud. Niet alleen in de Chileense hoofdstad gingen mensen de straat op... ook in andere steden werd geprotesteerd. Het weer, van tijd tot tijd zon. In het noordwesten meer bewolking, maar tot de avond droog. Stevige zuidwestenwind, het wordt 16 tot 20 graden. Morgen eerst regen, later opklaringen, een enkele bui... en dan wordt het zo'n 12 graden. Dit was het NOS-journaal.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 ZANG ze leest het weer haar op kom maar roept ze heel ze in de menon Zandvoort al aan de zee. Welkom luisteraars in Zandvoort, buiten Zandvoort, nationaal en internationaal. We zijn weer in de ether en iedereen kan meeluisteren, want dit is een live uitzending vanuit Zandvoort. Het is mooi weer, lekker weertje. Ook mooi weer voor Sinterklaas, die morgen in Zandvoort aankomt. Dus het is beloofd weer een prachtig weekend te worden.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 en de jongen kwam bij. En we kwamen op het strand. En daar stond jij. ja En daar stond heel verbazend Want moesten inderdaad de duin over. En dat was heel zwaar. En daar stond een, een oud uh, politieagent. Sandberg. Sandberg, ja ja ja St Streng gereformeerd. Streng gereformeerd. Uh. En we moesten dat duin omhoog eroverheen. En ik heb alleen maar verbaasd aan kijken. Want hij was daar een partij aan het vloeken. <lacht> en ik dacht wat jij... <laughs> en daarzaam vloeken. Maar we hebben het gered. En de jongen heeft het overleefd uiteindelijk. Ja, ja, klopt. Nou, dat is toch belangrijk. Maar je had het druk als badarts...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 Geweldig hè? ja. Dan ja. gaan we even naar de muziek.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 Klant in huis. Uh, uh, ja. Voortdurend kom je daar binnen. Ja, klopt. Uh, als de mensen niet weten waar bos ligt, dat was dat complex op slaan, geloof ik, he? heette dat. Nee, nee. nee Hoe heet die, die weg? Tegenover het huis met de beelden. Ja, huis met de beelden. Ja. ja, dan weet je het wel. <coughs> daar zijn heel wat Zandvoortse kinderen geboren. Maar ook hier in Zandvoort zelf. En die gingen allemaal langs. Want iedereen zei: ik wil door Gerard Mol ik, uh, moeten bij zijn als ik ga bevallen.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 En we hebben het uh, nu uh, over de periode dat hij als uh, arts hier in het Zandvoort uh, associé met Robbers bezig is. Zwaar. Het was zwaar. Uh, bevallingen, uh, 24 uur op pad, s'nachts op pad. Uh, hoe heb je dit kunnen volhouden? Ja, dankzij uh, Ineke mevrouw die, die, die altijd klaar stond. Ja. En...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 Dus dat, dat kan zijn qua voeding wat dat betreft... qua uh, ontvangst in, in, in de polyklinieken, et cetera. Oh, maar Gewoon. dan moet je er wel iets van afweten van ziekenhuis. Uiteraard. Want ik heb begrepen dat je zelf ook als proef... daar een keertje bent gaan liggen. <lacht> ja, ja, ja, ja. Dat, dat, dat, dat moet je dan ook dus om, om, om te weten van, van hoe dat gaat. Maar goed, van de andere kant heb ik genoeg keer in het ziekenhuis gelegen... dat ik dus zo langzamerhand wel weet hoe, hoe het, het gegaan is. Maar dat is dan ook dankzij de patiëntadviesraad dat het allemaal goed gaat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 Dank Ineke en Gerard Mol voor jullie aanwezigheid hier in de studio. Dank aan Jan Kool, dank aan Koordraaier voor de techniek en de regie en de muziekkeuze. Dit was ZFM Oud Zandvoort.